Even raken onder het NOS-journaal. Advocaten in Arnhem bereiden een zaak voor tegen de vader van prinses Maxima. Dat maakt het Caro programma Brandpunt bekend. Jorge Zorgeta was in de jaren 70 als staatssecretaris verantwoordelijk voor het landbouwinstituut. Tijdens zijn bewind zijn er volgens onderzoek van de advocaten vijf verdwijningszaken geweest. De vader van Maxima heeft altijd gezegd dat de verdwijningen zich afspeelden voor zijn aantreden. Een onderzoeksrechter in Argentinië moet op basis van een eventuele aanklacht beslissen of het ook echt tot een proces.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 Koningin Beatrix is op de eerste dag van haar bezoek aan Aruba met militair vertoon verwelkomd door de gouverneur. In Oranje stad werden voor het huis van de gouverneur de volksliederen gespeeld en de erewacht geïnspecteerd. Verder hadden Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima een ontmoeting met minister-president Eeman en zijn ministers. Luchtvaartmaatschappij Transavia maakt weer winst, zegt de nieuwe directeur Bram Greber. Hij werd bijna een jaar geleden aangesteld om oordeel op zaken te stellen...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 Zijn. Laat mij iets doen nu, waardoor je mij nooit meer wil zien. Oh, laat het, het zout zijn, laat het, het zout zijn. Laat het mijn allerdomste fout zijn. Maar laat me dit nooit meer vergeten, nooit meer vergeten. Laat me dit nooit meer vergeten.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 Day. that be rolling the mad joints to so put your hands in the air. Cause there's a party over here, so grab yourself a beer. I'm with you, I'll free for real. I'm with it, so let me put my big brown beef for I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip Something for the honeys in the crowd Let me hear real So I can turn the party out Till tomorrow afternoon Cause when I crack my stills No one leaves the room So tell me can you feel the Mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA I, I, I, I, It's gotta be the way Everybody wants to make a move So just party And oh, we can have a jam So get your move on I'ma take this groove and slam flip it how I want it Flip from the back to the front When I drop me the manuscript Cause I got the moves And I'm always gonna flow With the crazy, crazy rules Tell me can it feel the Mad skills coming with the fever. fever. Get a shot. Waarbij je het drinken van wat water Ah oh, zuster, blijf toch even bij me staan Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe In nee, Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe niets.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 Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht al dan niet de morgen. Nacht zuster, ik ben hier. Sister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, al ik Nacht, je morgen. Nachtzister,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 Bang Bang